Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Misschien sta je volgende week superlang voor niets op de bus te wachten. Want er komt weer een landelijke streekvervoerstaking aan. Waarschijnlijk leggen duizenden buschauffeurs en conducteurs vanaf volgende week maandag vijf dagen het werk neer. Twee weken geleden staakten ze ook al. Hadden deze reizigers ook last van? Ik vind het niet meer zo'n hedendaags middel, maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat er andere wegen zijn om ook uh, goed met elkaar in overleg te gaan. Ik snap dat ze inderdaad meer geld willen. Alles wordt duurder. Uh, ze worden inderdaad niet altijd in mijn mening altijd even goed behandeld. Dus daar vind ik wel dat we een beetje respect voor moeten hebben. Met z'n allen. Ja, de vervoersmedewerkers willen meer salaris en minder werkdruk. NS-treinen rijden tijdens de landelijke staking wel gewoon, net als bussen en trams in grote steden. Daar gaan we vandaag weer een hoop prikken de armen in. De eerste 18-plussers krijgen een HPV-vaccinatie. Het virus is heel besmettelijk, kan kanker veroorzaken. En dus haalt deze jongen graag een prik. Het is heel makkelijk overdraagbaar. En ik zie heel veel mensen. En uh, je, doe, je doet natuurlijk een zwart op feestjes en daarna. Dus om dat uh, tegen te houden, dat verspreiden, denk ik van ah, nou, laat ik hem inderdaad zetten. Bijna iedereen krijgt ooit een HPV-infectie. Mannen en vrouwen. Maar de meeste mensen worden er niet ziek van. Twee casino-bezoekers uit Duitsland vergeten hun bezoekje aan Nederland niet snel. In Valkenburg won een man dit weekend dik een ton bij een speelautomaat. Verderop in Venlo won een vrouw met de inzet van 1 euro ruim een miljoen euro. Ze wil met het geld twee auto's kopen en stoppen met werken. Wat de man met zijn geld gaat doen, vermeldt het verhaal niet. En een bijzondere geboorte gisteren in een trein in Frankrijk. In de ICE van Parijs naar het Duitse Stuttgart bleek ineens dat een van de passagiers moest bevallen. De trein maakte een ongeplande tussenstop in het plaatsje Met. En daar hielpen reddingswerkers de vrouw in de trein bij haar bevalling. Met de passagiers moesten wachten tot de kleine Felix ter wereld kwam. Daarna zijn moeder en kerstverse baby naar het ziekenhuis gebracht en kon de trein weer verder. Het weer waait hard, vooral langs de kust, maar het is wel bijna overal droog. En de zon piept er af en toe ook tussendoor, bij een graadje of acht vanmiddag. Morgen eerst nat, verder weer net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB. A2 Amsterdam-den-Bosch tussen Maars en Knoop het Oude Rijn, vijf kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Don't cry and tell me nothing's wrong. Een lekker begin van uh, deze uitzending van Zandvoort voor jou. Goedemiddag uh, iedereen. Ja, het is uh, druk in de studio, dus uh, even wennen, maar uh, we zijn er weer. Goedemiddag allemaal. Ja, goedemiddag. Ja, op. een hele groep voor ja, uh, mij. Ja, ja, ja. Hé, hey. Zandvoort voor jou, zeg ik. Wat, wat is anders. dat? Wat is dat? Ja, een mengeling van, uh, van beide programma's uh, eigenlijk uh, door elkaar. Hè? Ja, tussen 2 ja, en ja. 7, Entertainment voor jou en Zandvoort op zaterdag. Ja. Dat uh, belooft heel wat, denk ik. Zeker. En vijf uur lang. Zeker, Zeker. welkom. Lang. Welkom, ja. welkom. Ja, ik ga ik dit overleven? Dus nou ja, uh, ja. Dus dat is de vraag, <laughs> uh, Benno. Gelukkig heb ik een medische assistent bij me. En we hebben natuurlijk onze eerste gast al. Ja, ja. Marco Termes is ook aangeschoven. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. En je bent er niet zonder reden, want we gaan straks uh, met jou in het onderdoor uh, babbelen. Bijbabbelen, laten we dat zo zeggen. Over um, je boeken natuurlijk. Ja. En je hebt uh, vorige week... bij de opening van... Erik uh, J. Kolen. Hè, zo moet ik het zeggen, hè, Rob. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, klopt. Rob is heel streng. Uh, vergeet de J niet, anders gaat je kopper eraf. En um, daar heb je gedicht voor gedragen. En... Nou, dat ga je ook live vanmiddag hier in deze uitzending voordragen, En daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee dat je dat wil doen. En verder zijn we in keiharde onderhandelingen met Marco Temers... of hij niet maandelijks een bijdrage kan leveren aan dit programma. Dus, nou, ik ben heel benieuwd of dat goed komt, Benno. Ja, ja, precies. Hou me op de hoogte. Ja. En Rob, ja, wat gaan we nog verder meer doen? Ja, nou ja, we hebben heel veel uh, artiesten vanmiddag uh, ja. die we gaan, uh, gaan spreken... De eerste is al binnen. De eerste is al binnen. Dat is uh, Gerard. Uh, Ge Ge Wacht even, hoor, Gerard van der. Ja, Gerard van der Post. Oké, okay, ja. ja. Uit, uh, uit Nijmegen. Helemaal uit Nijmegen. Nee, ja. Nou, dat is geweldig ja. dat hij er ook is. Uh, ik ben reuze benieuwd wat hij uh, ons gaat vertellen. En uh, welke muziek, want ik weet daar helemaal niets over. Nee, ja. hij uh, uh, is een last minute artiest van je. Een uh, last minute inderdaad. Gerard is in normaal gesproken uh, liedjes schrijven. Oké. Okay. En uh, ja, nadat uh, zijn, uh, zijn partner ontvallen is, is hij eigenlijk uh, een beetje zelf ook gaan uh, experimenteren met uh, muziek. Oké. Okay. En uh, ja, vandaar dat hij dus uh, vandaag zijn verhaal kon doen hier. Nou, Kijk, en, uh, straks gaan we spreken. Ja, ja. hartstikke leuk. En uh, we gaan nog meer artiesten, ook Haarlemse artiesten geloof ik. Die zingen de brandweermannen. Ze zingen de brandweermannen. Brandweer. Nee. Ja, die komt uit de Bolle uh, ja, die, die gaan we dadelijk oh. inderdaad uh, eventjes bellen. Ja, nou ja, officieel komt hij uit Haarlem. Hij werkt bij de gemeente Haarlem natuurlijk zo, bij de brandweer. Uh, ja, die, die gaan we ook even bellen. En uh, we hebben er nog een paar die we gaan bellen. Ja, en... Uh, Hopelijk komt er dadelijk nog iemand in de studio. Als ze, als ze zich niet ziet melden. Zandvoort nou, voor het eerste, jou. Het eerste. Ja, mooi, ja voor jou. mooi. Tussen 2 en 7 uur. Ja, en, Zijn muziek... we er? en we gaan ook nog voetballen vanmiddag. Ja, voetballen. Want dat gaat gewoon door. We spelen vanmiddag tegen Arsenal. Ja. Dus uh, SV Sanford tegen Arsenal. Ja, Marco, even yeah. op niveau, hè? Nou, nou, nou. Zeker, zeker. Maar dan uh, de Arsenal uit Amsterdam. Daar hebben we het over. Oh. Jan van der Leen is bij die wedstrijd aanwezig. Hem spreken we straks. Welkom iedereen, goedemiddag. En hier is uh, Wit-Zwart van Sean West. De wekker gaat een nieuwe dag. Misschien begint het met een lach. Het is dus de in het leven...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 en dan je dag. Er zijn vaak dingen in het leven dat je nog niet hebt gehad. Dan is het weer zo en dan is het verlangend naar die ene keus. De liefde zo graag willen geven, maar je bent zo ongerust. Komt weer zonneschijn Zo zal het altijd toch wel zijn Ik heb weer de moed om door te leven Wil er weer helemaal voor gaan Geen niemand zal me laten staan Ik kan weer alle liefde geven Al van mijn vrienden meer en meer Want die begrijpen me steeds weer Het is ontzemen maar ook geven Gelukkig zijn we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 Graag willen geven, maar je bent zo gerust En uiteraard Frank Boeien met zwart-wit. En John West, die heeft de kleur even omgedraaid hè, bij deze plaatje. De Wit-zwart, dat is bij Zandvoort. Op jou nogmaals snijden. Goedemiddag. En vanmiddag te gast Marco Termes, Benno. Ja, inderdaad. Live in de studio. En te zien natuurlijk via onze webcam. Zeker. We hebben Marco gewoon pontificaal voor de camera neergezet. Zet of dat... hem streepje live. Wat, uh, Marco, je hebt uh, fans. Uh, wat was het, een vertaalster die, uh, die, die uh, kijkt mee? Hoe heet ze? Uh, nou, ik heb in ieder geval één fan. Eén fan? <laughs> Goed zo. Uh, Gabi. Gabi, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja uh, Gabi ja, ja. vertaalt mijn werk. Oké. Okay. En welk boek is ze aan het vertalen voor je? In het Nederlands heet het Vriend en Vijand. En op zijn Duits. ...is het herts ontmoet, onttaat, ontlepen. Nou, kijk, dat is dan rondvol ontvolgd helemaal. Hè? Ja, ja. dankzij Johan Sebastian Bach. Ja, oké. Okay. Ja, ja. En um, ja, Duitsland is een veel grotere markt voor, uh, als Nederland. Uh, hoop je een doorbraak te kunnen maken? Of heb je al een doorbraak gemaakt in Duitsland? Nou, ik vind sowieso al dat het werk vertaald wordt... ...vind ik al een doorbraak. Ja, oké. Okay, ja, ja. Ja, en, en op wie's initiatief gaat het eigenlijk? Uh, Eigenlijk op het initiatief van Gabi. Okay. Die uh, had wat van mijn werk gelezen. En die was daar erg enthousiast over. En toen uh, vroeg ze... mag ik je werk vertalen? En zei, tuurlijk. Oh, en zij is uh, van beroep vertaalster, neem ik aan. Want het is niet niks, hè? Nee, ze is niet van beroep vertaalster, maar... Uh, ze is wel erg kundig. Ja, ja dat, dat moet wel, denk ik. Ja, ze heeft Duits gestudeerd. Oh, kijk eens oh, okay, ja, ja. Nou, dan heeft Gabi daar een, een leuke uitdaging aan, denk ik. En dan, maar dan moet je denk ik ook nog een uitgever zien te vinden. Om het, uh, ga je dan naar een Duitse uitgever of laat je dat in een, een Nederlandse uitgever doen? Nee, we hopen op een uh, Duitse uitgever. Ja, ja, ja. Oh, je gaat eerst vertalen en dan ja. naar een Duitse uitgever. Ja. En moet je dan heel Duitsland afreizen? Hoe gaat zoiets? Eh? Nee, uh, het werk wordt opgestuurd naar een Duitse uitgever... en dan is het wachten op een afwijzing. <laughs> Totdat er eentje zegt van nou, dat uh, is goed. Ja, ja. Dat gaan we doen. Uh, dus maar ja, eerst moet het werk vertaald worden... Ja. En uh, ook een hardloper gaat maar één pas per keer. Ja. Dus we nemen het stap voor stap. Ja. Geduld. En de race is niet in de eerste bocht geworden. Hè? Nee, nee, nee, nee. Daarom. Um, maar hoe ziet het Duits eigenlijk? Nou, ziemelijk goed. Ja, want als het eenmaal daar is, dan moet je natuurlijk opkomen draven in allerlei radioshow's. Ja. Uh, zoals ZFM en, uh, ja. <laughs> en televisieshow's. Dus, uh, ja, ja, ja, een ja, ja. band. Ja, ja, precies. Nou, uh, ja, is toch gezellig. Dan neem je Gabi mee en dan ga je lekker het ja. grote land verkennen. Um, dan je nieuwe boek. Ja. Wat voor werktitel heb je daar gegeven? Santa Lola. Santa Lola. Ja, oh, ja. Het gaat over een uh, moordinspecteur uit Spanje, Madrid. En ja, allemaal verwikkelingen. En zij is een heel erg goed persoon. Maar ja, ook goede personen moeten wel eens uh, slechte dingen doen... Oh. om het uh, recht te laten zegenvieren. Mijn hemel. Ja, ja Nee, het is Spaans. Oh, het is Spaans. Ah, Ik kan alleen maar in Duits mijn hemel zeggen. Nou. Maar het is, oké, okay, uh, het gaat lekker, het boek. Je hebt, je hebt jezelf een deadline gesteld. Ja, je probeert altijd uh, een bepaalde richtlijn uh, aan te houden. Ja. Het uh, kan wel uh, een paar weken verschillen. Maar binnen zoveel tijd en binnen zoveel hoofdstukken moet het wel af zijn. Ja, ja, ja. ja. En je hebt er nog hoeveel hoofdstukken te gaan, denk je zelf... Ik, uh, schat, vijf. Vijf? Ja, ja zij zes, 6000 woorden per hoofdstuk. Oké. Okay. En ik heb er al 54 geschreven. Top, maar dat klinkt wel, uh... <laughs> dat klinkt wel leuk, Marco. Santa Lola. Ja, ja. ja ik, ik, ik moet dan gelijk denken aan Santa, hè, de kerstman en Lola, Zwarte ja. Lola. Ja, Lola. Ja. Ja. Ja. Nou, zij ziet er wat, uh, wat seksier uit dan, uh, dan, dat dan Zwarte Lola. Dat Santa Claus. Oké. Okay. Hoe weet je dat? Omdat ja. ze in mijn fantasie leefden. Ja, natuurlijk. Ja, okay. dus ja. Dat is een... Oh, wat voor vrouw ik je wel niet Ja, te dat, ja. <laughs> Het is een familieprogramma. Ja. Oh. We houden oh, het netjes. Ja, okay. Wanneer ben je begonnen met het boek uh, schrijven eigenlijk? Tweeënhalf uh, jaar geleden Zo, hey. ben ik begonnen met het inlezen in het onderwerp. Want uh, Spanje is een erg complex land. Met, in wat voor uh, opzicht? Ja, elk opzicht. Politiek, uh, de autonome provincies, uh, de hoeveelheden... Uh, politiediensten, oh. het leger en de vrijheidstrijders, zoals ze zichzelf noemen. Ja. En die, dat, uh, dat komt allemaal uh, opdraven in jouw verhaal? Ja, ja. ja het is erg complex. Yo. En ik probeer het zo simpel mogelijk te houden. <lacht> <lacht> dus, uh, sommig, uh, soms kan je het wel simpeler maken, maar niet simpel. Nee, nee, nee. nee. En, en wanneer verwacht je eigenlijk dat het boek af is? Uh, nou, ik hoop dat de ruwe versie in april klaar is. En dan hoop ik dat het in oktober uh, gedrukt is. Oké, okay, dus uh, oktober dit jaar? Uh, hoop ik, ja. Hopen we dat ja. in ieder geval... Uh, de presentatie? Ja, dat hoop ik. Ja, heb je al een idee hoe je dat wil gaan presenteren? Met Lola. <laughs> Mevrouw Elisje. Ja, ja, ja. ja, anders wordt het zo saai. Hè? Ja, ja, ja. Nee, nou, maar ik heb altijd een boekpresentatie in Zandvoort. Je kunt wel bij een grote uitgeverij, maar dat is dan weer zo ver. En ik ben een gewone Zandvoortse jongen. Dus uh, ik vind, er is uh, gewoon in eigen beheer. Ja. En dan uh, de eerste edities uh, en dan in Zandvoort presenteren. Dat dat zijn toch wel dingen die mij voor ogen staan. Oké. Okay. Ja, ik heb zeewater in, uh, in mijn bloed. Ja, ja, ja. Nou, je bent er nu elke dag uh, mee bezig. Uh, wat ga je daarna doen eigenlijk, als het klaar is? Rentenieren. Uh, Rentenieren. Rentenier. <laughs> <laughs> nou, zeker als het... Nee, nou ja. is wat, oh, dat is het andere boekje. Ja, als er een film van uh, gemaakt wordt. Ja, ja dat uh, is stille hoop, hè Marco. Dat het Netflix, uh, wordt, door Netflix wordt voor film, toch? Ja, nou ja, ik schrijf boeken uh, om het tot boek te, tot stand te laten komen. Ja, ja. En als het ooit verfilmd wordt, ik hou er wel rekening mee. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik maak meer gebruik van dialogen. Ja, ja. Uh, zodat de tekstschrijvers straks niet zo ontzettend veel werk hebben. En uh, niet te veel beschrijvingen en moeilijk gedoe. Ja. Maar dat het, uh, dus er moet een bepaalde cadans in zitten. En je, je weet dat daarop gelet wordt als men verhalen uitkiezen. Ja, om oké. te verfilmen. Ja, oké, oh, nee. slim hoor. Ik hoop van harte dat, uh, dat ik je uh, dit boek of een ander boek... Uh, uiteindelijk uh, op mijn Netflixje voorbij zit komen. Ja. Ja, het is, het is dat zou ja. heel mooi zijn. Waarschijnlijk, waarschijnlijk mijn boekhouder ook. Ja. <laughs> ja, Marco, we praten zo meteen uh, verder met je. Eerst gaan we Joop. weer even wat muziek draaien op deze zonnige zaterdagmiddag. Jawel, en er hoort ook uh, zonnige muziek bij natuurlijk. Nou, dan uh, is uh, dit altijd een goede plaat uh, om te draaien. De Tambourine en High Under the Moon. Het was nou echt een uh, eendagsvlieg. Eén uh, grote hit, en voor de rest uh, bijna niks meer van gehoord: tambourine en high under the moon. Van, vanmiddag, uh, Benno, kwam jij uh, Zandvoort uh, binnengereden en dan uh, langs uh, de Gettenbach. Ja, ja. En wat was de temperatuur vandaag? Want het zonnetje schijnt lekker. Ja, dubbele cijfers. Hou je vast. 10. 10,6 graden. Ja, 10,6 graden dubbelen. op de thermometer. Ja, ja, ja. Ongelooflijk. Bij Wim Getterbach College. Marco had het ietsje kouder volgens mij. Op de thermometer was het gewoon 0 graden. Uh, ja Marco, je kwam redelijk onderkoeld binnen. Dat yes. werd, uh, nou, we hebben je helemaal weer gereanimeerd met koffie. En uh, dat is wel fijn natuurlijk. Uh, Marco, uh, uh, ja, uh, gisteren een week geleden werd het uh, de nieuwe de toestelling geopend uh, in het Zandvoors Museum uh, van uh, Erik J. Kolen. Er was muziek en er was jij om een uh, gedicht te, uh, voor te dragen. Dat heb je keurig gedaan in een bijzijn van de burgemeester. Ja. Um, is het jouw stijl, die klare lijnen eigenlijk? Vind je, wat vind jij daarvan? Jouw persoonlijke smaak? Is het jou uh, vind het mooi... Uh, nou, als uh, Erik J. Kolen doet, uh, wel. Ja, je bent een fan uh, van hem? Nou, fan, ik ben eigenlijk niet zo snel fan van iets. Oké. Okay. Uh, maar vanaf uh, Kuifje, dus Hershey, ja. tekende al in Klare Lijn. Dus de, uh, de techniek was me bekend. Oké. Okay. En ik vond uh, de tekeningen van uh, Erik J. Kolen in het Hamels Dagblad altijd erg, ja. erg, ja. erg mooi. Zeker. Uh, heel treffend. Ja. En, uh, en kleurrijk. Hè? Ik vind zijn kleurstelling ook altijd uh, erg mooi. Uh, en succes, uh, ja. en jij hebt je hele tentoonstelling, denk ik, gezien. Ik heb mijn beste naam. Ja, uh, maar wat vind je... Vind je hij heeft nu natuurlijk Zandvoort uh, uh, uitgebeeld. Ja. Uh, treffend? Ja, ja, ik vind het wel. Ik vind het prachtig. Ik vind het... Uh, what the fuck, man. Ja, ja, ja. Schitterend. Heb ja. je zelf nog gesproken? Heel kort. Oh ja, ah, druk, druk, druk natuurlijk. <laughs> ja, de, het was ontzettend druk. De media en zo, ja, die al altijd voordringen. Dus hij deed uh, interviews en uh, deed de muziek ja. met zijn band. Maar hoe, hoe kom jij daar als, uh, uh, je, uh, ja, zo ik eigenlijk zeggen, dichter van Zandvoort? Ben je nu officiële dichter van Zandvoort? Nou, officieel niet. Maar Officieus? Het, ja, ik ben net zeven jaar officieel geweest. ja. Maar ja, ik ben niet opgehouden met schrijven. <laughs> niet opgehouden met schrijven. En niet opgehouden met voortdragen. Nee, nee dat, dat zit er gewoon in. Ja. Dus, uh, nee, maar uh, Erik uh, Kolen had. Uh, oh, Erik J. Kolen moet ik zeggen. Ja. Uh, had de Kippentrap uh, getekend. Ja. En dat uh, had hij gepost op uh, Facebook. En toen uh, is hij gaan speuren wie dat gedicht had geschreven op de Kippentrap. Nou, toen kwam Marco Tormes uit te koken. Ja. En toen heeft hij contact met mij gezocht. Wil je uh, voor de tentoonstelling een uh, gedicht schrijven? Wat leuk. En uh, ik zeg, ja, dat wil, dat wil ik wel. Ja. Dus vandaar dat ik het gedicht uh, Zandvoort in klare lijn... Uh, niet in klare lijnen, maar in klare lijn... Ja. heb geschreven. Oké. Okay. Wil je het uh, nu aan ons voordragen? Ja, natuurlijk. Graag. Antwoord in Klare Lijn Hier tekent de Klare Lijn het verschil tussen eb en vloed Wolken en water Nemen en geven Leven doordelen De Klare Lijn scheidt filosofie van poëzie Het verleden van heden en later Zij klieft helder stenen, daken en vogels van hemel Niemand kan de realiteit tekenen. Maar voorbij het metafoor trekken wij de beeldspraak door. Kleurrijk verdeeld horen wij bij elkaar. Hier verbindt de klare lijn. Jou en mij. Met respect voor diversiteit, tederheid en liefde. En mooi. mooi, mooi, mooi. Dankjewel uh, Marco. In dit muziek houden ja, ze er niet onder, hè? Ja. Nee, nee, nee, nee. Past pas wel een beetje, toch? Oh, ja, heel ja, mooi. Ja, ja, ja, ja, ja, hoort erbij, ja, zeker. ja. je ja, ja, ja. Die, die techniek van het voordragen van gedichten... heb je dat jezelf eigen gemaakt, eigenlijk? Want ik, ik vind het zo moeilijk om gedichten voor te dragen. Nou, het is makkelijk als je het zelf geschreven hebt. Ja, dat scheelt. Want dan weet je hoe het ja, ritme Metrum ja. Uh, loopt. Ja. En uh, ja, waarschijnlijk is het iets wat ik al mijn hele leven... Heb gedaan. Ja, ja, ja, ja. En uh, oefening baardkunst. Ja, dat is waar. Ja, ja we hadden ja. altijd bij Zandvoort op zaterdag binnen, hadden ja. We altijd het gedicht van de dag met uh, Albert Jan Vos. Ja, ja, ja. Die en het eerste wat jij hebt gedaan toen je aanschoof uh, bij mij is uh, het gedicht uh, verwijderen. Ja. ja, precies. Ik heb er gelijk thema-dagen voor in de plaats. Thema-dagen, ja. Trouwens, uh, over themadagen gesproken. Oh ja, dat is. Uh, willen jullie wel mijn privacy uh, in acht nemen vandaag? Want het is privacy-dag. Dus, uh, dus, daar houden we rekening mee, Benno. Ja. Dus jij roept me al steeds mijn naam op. De, maar je moet eigenlijk een bliepje. Hè? Bliep. Goed, Marco. Um, jij gaat... Uh, uh, wat wilde ik nou nog vragen? Oh ja, hoe, uh, hoe, hoe, hoe ging dat verder? Um, ik, ik heb een foto van je gezien. Je stond daar met een microfoon. Burgemeester aan de ene kant. Ja. Erik J. Kolla aan de andere kant. Ja. En, uh, en, en dan... Ja, Krijg je dan applaus? Of, ik was er zelf natuurlijk niet bij uh, en we hebben daar ook geen uh, bewegende beelden van. Maar um, hoe, hoe, ont, uh, hoe, ont, hoe loopt hoe iets? Zo'n voordragen van een gedicht tijdens zo'n. Uh, gaat iedereen dan weer uh, tot de orde van de dag over of uh, wordt het glas geheven? Is dus. Nou, eerst is het belangrijk dat uh, uh, de zee een beetje kalm wordt voor je. is oh, uh, dus als er een band oh, gespeeld heeft... Oh, oh ja, natuurlijk. Ja. De, ...de speech van de burgemeester is geweest. Dus dan moet je even een kleine stilte inbouwen... ...zodat ja. mensen kunnen focussen. Hè, want uh, als je een gedicht leest, komt het anders binnen... ...dan dat iemand het voordraagt. Ja. Dus uh, je moet een bepaalde kalmte hebben. Om, hè, ja, uh, ook voor jezelf. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, en oh, dus zo ging het. Dat is wel fijn, ja. Ja, en uh, daarna, want ik ben dan niet zo'n uh, bitterballen en uh, wijnsnavelaar. Yes. <laughs> <laughs> dus ik was, ik was vrij snel was ik daar. Uh, weer weg? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Wel ging... heel veel mensen trouwens he, bij ja. die opening. Ongelooflijk. Het is heel erg druk. Ja, ja nou ja, hij blijft uh, populair. En uh, ook op uh, Facebook uh, zien we ge geregeld. Uh, zijn uh, kunstwerken komen, Marco. Dus uh, ja. ja, een hele, hele mooie en uh, goede kunstenaar... ook uh, voor Zandvoort. Ja, en uh, er staan ook uh, posters op de boulevard. Ja, hè, van... goed dat je het erover hebt. <laughs> Willen de mensen dit gedicht van Marco tenminste nalezen... dan kan dat op de boulevard. Hè? En waar op de boulevard, Maar hij is nogal lang. Eh... Uh, uh, bij de Rotonde. Bij de Rotonde. Oké, okay, dat is helemaal top. Dat is de beste plek ook meteen. Ja, uiteraard. We doen niet veel minder. Veel minder. <laughs> dus bij weer en wind. Kan je, het, zit er ook een lampje bij. dat je het ook uh, midden s om twee uur nog even kan lezen. Of moet je het bij het maanlicht lezen? Nou, we hm. hebben ook straatverlichting in, uh, in Zandvoort. Is dat zo? Oh. <laughs> ja, het is helemaal opgeschreven <laughs> in het park, de volkeren. Uh, Sinds Paulus Lood is het uh, aardig opgekrabbeld. Dat hè? de belastingbetaler weet waar ze geld bij letten. Verlichting daar, uh, dat is lekker fel. Ja, ja, ja, ja. Marco, dank je wel voor de komst naar de studio en Vraag we zien dan. je graag over vier weken. Ja, oké, tot dan, Marco. Dank je wel. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg, totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg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 ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien ja heel misschien niet eens. Dit is Zandvoort voor jou we zijn er tot aan uh, 7 uur een uh, combi hè, tussen uh... De Zandvoort op zaterdag en uh, entertainment for you van Fred. Ja, leuk, ja, nee. leuk ja, hè? Ja, leuk, dus leuk. Is een leuk, keer wat leuk. Dus we hebben zowel uh, de dichter uh, en uh, schrijver die we net hoorden, Marco Temes. maar ook uh, artiesten uh, uit uh, ons uh, eigen land uh, die langskomen, komen. Fred. Ja. En aan tafel is uh, geschoven Gerard van der Post. Uit uh, uh, Wat was het, Elst, hè? He? Uit Elst. Ja, ja. ja, ja, uh, ja, uh, ja. Goedemiddag. Van, uh, Nijmegen. Hallo, goedemiddag. Wat leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Nou, ja, nou voor ja. harte welkom Gerard. Ja, Gerard, jij hebt uh, een, een nummer geschreven ooit. Ja, dat is nu uitgekomen. Een ja, van de nummers, ja. ik heb heel veel nummers geschreven. Ja. Maar eigenlijk, uh, dit is het eerste nummer... wat ik onder mijn eigen naam uitbreng. En uh, vandaar dat ik ook eigenlijk als een soort nieuweling zit. Maar ja, ja, ik heb toch eigenlijk ook heel mijn leven al uh, in de studio's gewerkt. Dus, uh, oh, veel ja, producties ja. gemaakt en okay. gedaan. Ja. Ja. En eigenlijk... Uh, de laatste tien jaar toch wel vrij actief geweest als zanger van een feestbeentje. Wij schreven ons eigen materiaal, onze eigen clips, nog even. En we hebben er wel veel mee gedaan. En het was de bedoeling dat ik in 2000... Ik was in 2018 was ik voor mezelf een uitdaging begonnen... een eigen album met een goede vriend van mij... een goede producer, producer te maken... waar ik mijn eigen grenzen probeerde te verleggen. Nou, daar hebben we hard aan gewerkt. En ik had een heel mooi album klaar... en dat zou ik in 2021 uitbrengen. Maar ja, de, de pech die ik had... is dat eind 2020 mijn partner overleed... En, ja, op dat moment kon ik niks meer uitbrengen. Nee, het ik heel moeilijk gehad. En, ja. Ja, het is nu dik twee jaar later. En Jeanette, nou ja, die kennen jullie wel... die heeft eigenlijk uh, mij uh, een beetje uit de slop getrokken... door het nummer ooit wat zij gebruikt heeft... voor een uh, uh, eindexamenproject voor haar studie... Uh, om dat nu uit te brengen. En uh, in april ga ik alsnog het album wat al klaar was uitbrengen. We zijn uh, een heerlijke live show Hebben we eigenlijk al in elkaar gezet. Dus ja. we gaan heel veel oefenen, ja... Wat leuk, ah. Gerard. Nou, ja. ik, daar gaan we denk ik straks er verder uitgebreid over praten. Want, uh, Robbie... Zeker. Nou, we gaan eerst even naar het voetbal toe, uh, zo dadelijk. Ja. Naar uh, Jan van der Leden, want uh, er wordt gevoetbald tussen SV Sanford en Arsenal. Dat na deze. van Zandvoort voor jou twee gasten. Eerst hebben we al uitgebreid gehoord... Marco Tenminste, natuurlijk... Uh, de dichter en schrijver uit Zandvoort. En uh, Gerard van der Post uh, die is ook uh, bij ons uh, vanmiddag. Uh, daar gaan we zo meteen... Uh, met hem uh, verder over praten. Maar eerst gaan we naar het voetbal. Want uh, ja, het is zaterdagmiddag en er wordt er weer gevoetbald. Goedemiddag uh, Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag ja, vandaag op uh, Duintjesveld. De wedstrijd uh, tegen Arsenal. Dat klinkt wel heel heftig... Uh, Arsenal. Ja, de, de club die bovenaan staat in de Premier League, hè? Ja, ja precies. Dus uh, niet de eerste, de beste die uh, op het nee. veld hebt daar. Uh, <laughs> nee, het is uh, Arsenal uit Amsterdam, hè? Begrijp ik. Ja, ja, ja. Plak bij het universum uh, zit, zit, zit Kijk, nou, de wedstrijd is om uh, half drie uh, gestart. Ja, dat het, klopt. Ja, ja en uh, hoe, hoe is het vandaag? Zijn we compleet? Uh, is iedereen er? Compleet. Kast is weer terug. Uh, But is zelfs weer terug. Dat zie je al gelijk in het avondspel. Dat, uh, dat was net al een heel gevaarlijke Goede kans voor de product eigenlijk. Het schot die net gekeerd werd. Dus dat, dat geeft al uh, aardig wat moed nu. Maar, uh, maar het is nu een beetje voor het middenveld het spel. Maar ja, Milan is geplaceerd, dat is jammer. Milan Berg-Bebelkamp. Je hebt een uh, vocht in zijn knie. Die durft er niet aan. Ja, hij zit wel op de bank voor een noodgevallen. Ik denk het verstandig is die niet gaat spelen. Oké, okay, nou ja, er is uh, wel werk, uh, werk aan de winkel uh, vandaag, want uh, ja, we staan inmiddels uh, bijna onderaan en dat kan natuurlijk niet, hè? Nee, het is, het is, dat is gewoon dramatisch. Dat de, is plek waar we echt niet staan. Want we zijn gewoon vlak voor de winterstop gewoon in de vrije val terechtgekomen. En hoe dat? Nou ja, ontzettend veel blessures, vorige week ook blessures en zieke, zieke mensen. Ja, daar doe je niks aan. Nee, toch hadden we vorige week uh, wel heel even hopen dat het uh, nog een uh, mooi resultaat uh, zou uh, gaan worden. Ja, ze, uh, ze speelden erg goed achterin. Er waren niet zo heel veel kansen voor, uh, voor de AFC. Maar op een gegeven moment, ja. En, uh, dan is het toch gebeurd met de score. Is, de AFC is echt wel, was echt wel een goede doel. dan kun je weinig uh, eer aan halen. Nee, de absolute nummer 1 uh, van uh, dit moment. Ja. En uh, ja, nou, vandaag dus uh, Arsenal. Uh, Hoeveel staan, uh, staan die uh, in de competitie? Uh, ik zal het straks even kijken, ik weet het niet precies, maar volgens mij toch wel ruim boven Zandvoort. Ja, ja, even, even kijken of ik het uh, zo snel uh, kan, uh, kan vinden. Even zien hoor. Wat gebeurt er ondertussen op het veld, uh, Jan? Uh, Arsenal is nu in de aanval. Je viel Eh. Jeffy blokt de schot van Arsenal. En de rebound die wordt keihard naastgeschoten. Oké, okay, nou, uh, is dus, een mannetje, dus zo hij nu corner nemen. Ja, ze staan uh, momenteel uh, zesde. Uh, dus uh, straks uh, meer, uh, Jan, dankjewel voor dit moment. Tot zo. Oké, okay, tot zo. Oh, tot zo. Oh, jij zei toch dat het de privacy-dag is vandaag? Ja, zeker. En dan hebben we Fred, die is met allerlei camera's ja. in de weer, hier in de studio. Nou, Wat klopt er niet aan het verhaal, zullen we maar zeggen? Zolang je maar een balkje voor mogen... Ja, monteert, oh ja, zo'n ja, ja. balkje ja. is, uh, maar is maar prima. Dan er het is dan het een nummer onder. Zeg, <laughs> zeg, heren, moet je horen, ja. uh, uh, we hadden het net over voetbal. Maar eigenlijk, op z'n hollands gezegd, de pleuris is wel aardig uitgebroken. Sinds 1 uur, kwart over 1 vanmiddag... Gaan er gaan dus allerlei ambulances naar voetbalverenigingen toe. Dat is echt ongelooflijk. Uh, naar de UNO-voetbalvereniging in Hoofddorp... Naar de voetbalvereniging Dios in uh, nieuw wennep Zomaar. Uh, en even kijken. Ja, dat is jouw club hier, Fred. <lacht> uh, allemaal allemaal gewonnen daar, uh, voetbalgeld. Ja, allemaal gewonnen. ADO 20 in Heemskerk. En, en het, het laatste nieuws, dat is van een zwaarder kaliber... is dat er een overval gepleegd is in een grote houtstraat. In een van de winkels al daar, denk ik. Uh, dus uh, ja, uh, bij meer nieuws... Uh, krijg je dan natuurlijk vanzelfsprekend mee vanmiddag. We zijn net hier tenminste tot zeven uh, uur. Dus Zeker. Ik, ik en misschien wel het... langer. Je weet het nooit ja, ja, hè, wat je weet... gebeurt. Nee, dus, uh, precies. nee maar maar Gerard, Gouda... uh, Gerard van de Posten is trouwens uh, bij ons. Ja. En... Goedemiddag uh, nogmaals. nogmaals. Le leuk, uh, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, en uh, ja, we zijn uiteraard heel benieuwd uh, wie jij bent. Ja, ja. Gerard. Geboren in? Gouda. Gouda. Ja, voor de oorzien aan uh, Gouda. Uh, en daar was ook eigenlijk mijn eerste aanraking met de muziek. In 1975 kwam ik daar eigenlijk stom toevallig bij een bandje... wat rock en blues muziek speelde. En dat voelde ik me zo tot aangetrokken. Tot ja. maken voor Hoe zo. oud was je toen? 19, hè? Ja, 19. 19, 18, 19, ja. En ja, ja, 18, 19. En uh, met die jongens, uh, die gingen toen een singeltje opnemen. En dan mocht ik me, me, meedoen met het voorbereiden en het uh, erbij zijn. dat was een rody. Was, ik was eigenlijk een Rodi en liefhebber en mannetje van alles. Ja, ja, ja. En, uh, ja, ja, ja. ja toen was het de eerste keer dat ik in de studio kwam. Dat was in de studio van Sean Pai, van vader Patricia Pai. Die had toen de Soundhouse-studio's. Ja, en dat was de eerste keer dat ik uh, in een studio kwam. Acht sporen nog. Nou, het virus was geland. En... Ja, ja, kieken. Ja, studio, ja, kikken. dat was het. Van mijn ja, muziek maken. Ja. Nou ja, door die jongens ben ik zelf. Uh, ga je tekstjes en rijmpjes maken. En dan leer je een beetje met akkoordjes omgaan. En dan ga je melodietjes maken. Nou heb ik nooit echt muziek ge, uh, gestudeerd. Maar het ligt me wel. En eigenlijk uh, niet gehinderd door enige kennis heb ik me door de jaren heen. Uh, Ook wel lekker. Heerlijk is dat. Uh. Ja, heb ik veel, uh, veel liedjes, teksten. Muziek geschreven, gemaakt, en ik kwam op een uh, jaren 80 begin jaren tachtig, kwam ik in contact met Cat Music. Die zat toen de tijd in Hazenswouden. Rijndijk was dat nog. Cat Music waren de jongens die kwamen voor de Catapult. De oude band en na de rand werd Catapult, werd Rubber en Robbie. En toen begonnen ze de studio Cat Music. En toen schreven ze wat voor Imka Marine. En ze waren toen, net waren hun met de eerste nummers die ze voor de schreven bezig. Een beetje verliefd. Uh, nou ja, ik, ja ik, dat was een klapper. Een beetje verliefd. Ja, enorm. Ja. Ik had het geluk dat ik daarbij mocht zijn. En Geweldig. Niet, niet dat ik zelf in die nummers deelgenomen heb. Maar ik heb wel die hele processen mogen meemaken. En met die mensen mogen omgaan. Nou ja, en, en hoe die... gaat zo'n proces dan? Het proces gaat eigenlijk heel simpel. Er zitten twee jongens gewoon met een gitaartje. En die zitten dan een paar, een paar regeltjes en een paar dingetjes, papiertje erbij. En dan komt er een derde van, van, van Cat Music bij. En die hoort dat en die zegt, nee je moet even naar dat akkoordje gaan. En eigenlijk als een collectief. Ontstaat er dan een paar zinnen en een paar akkoorden? En als het eenmaal de basis er is, dan is het doorschrijven en dan. Uh, ja, maar Gerard, zeg je nou dat een beetje verliefd een André Haansers? Dat is. Uh... Zeg maar, dat heeft hij niet zelf geschreven. Dat nee, nee, nee. hebben die jongens uh, geschreven. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat heb K-Music geschreven. Oh, okay. oh, nee. Maar dat was ook helemaal geen geheim hoor. Nee, nee. okay. als, je, als je op Spotify gaat kijken. Je gaat kijken bij de credits. Er staan ook de namen van die jongens Ja, erbij. precies. Ja, ja. En dat is met. Uh, ja, ze hebben heel veel nummers voor, voor hem geschreven. Maar ze hebben ook voor heel veel rockbandjes en uh, Voor Patricia Paaien hebben ze geschreven. Ik was overal bij. Met heel veel producties heb ik ook mee mogen doen, mee mogen denken. Ja, internationaal hebben hun heel veel uh, houseproducties uitgebracht. Ja, en toen, toen kwam oom Henk binnenrollen. Oom Henk van Op de Camping. Ja, ja goed. En dat, daar heb ik heel veel mee samengewerkt. Daar heb ik zelf ja. uh, materiaal voor geschreven. Twee DVD's die van hem is uit, uitgebracht. Nou ja, die heb ik mogen filmen en mogen editen. En, zo, oké. Okay. Ja, dus daar heb ik echt veel mee gedaan. Dus daar heb ik veel van Je bent wel een handige gozer als ik dat maar, zo hoor. En nou, nou, ja, niet gehinderd door enige ja. mocht ik altijd even doen. Ja, nou ja, zodoende kwam ik op een gegeven moment uh, uh, kwam ik door, mijn, door mijn professionele werk, want ik kom uit de industrie, uit de vleesindustrie, kwam ik, uh, want de muziek was altijd een passie. Je bent slachter. Was ik ook, ja. Ook oh ja, je Ja, ja, ja, ja, ja, ja ik, ik ook, gisteren maar, hè? maar nou, ja, in, de, Echt in de industrie gezeten, ja, nee. de echte vlees, in, de, meer de export waar ik altijd oh, okay. in gezeten. Maar dat was meer dan maar, jonge jongen, denk ik. Ja, ja, maar ja, het goed. Ik heb het al lang gedaan. Maar muziek was altijd ja, mijn passie. En dat ja, deed ik er ja. altijd voor 200% bij eigenlijk. Ja, ja, dat moet wel. Hoe was dat bij de familie Parje eigenlijk? Uh, was dat uh, een beetje een gezellige familie? Nou, toen, ik, toen, wij, er, toen wij er waren... Ja, toen was ik ook een jonge knaap. En ik had uh, de bandje heette toen de tijd. Booby Trap kwam wat daar. En uh, daar, daar kwamen wij binnen. En, en Patrice liep in de ronde. Edwin... Uh, de zus, hoe heet het? Yvonne. Yvonne liep ja. erbij. Nou, er liepen natuurlijk wel vijf mannen op, school, mogen zeigen, op drie poten. Ja. Ja. <laughs> maar het was, het was hard werken, maar wel gezellig. En het mooie was dat het was zo analoog en mijn acht spoortjes en dan toch een mooi product. Ja, ja. ja. dat was uh, veel, veel van geleerd, absoluut. En uh, blij dat ik hem ook nog meemaken. Ja. Ga mij mee, uh, eens gezellig naar een uh, mopje muziek van Gerard luisteren. Ja, natuurlijk. Ja, de, uh, uh, de nieuwe single uh, Gerards. En uh, die gaan we draaien. Nou, hier, is, uh, hier is uh, Gerards met uh, zijn single Ooit. Ik weet nog goed, ik was de weg behoorlijk kwijt. En was alleen het hele leven was een strijd. Ik voelde me rot en dacht, dit komt toch nooit meer. Verreld. Want op een dag worden je wensen vervuld Hou van jezelf, alleen de mensen te vertrouwen Ooit zal het beter gaan, zie jij jezelf staan Zal een ander zo klaar met je samen gaan Je bent niet echt alleen, er is voor iedereen Ooit een miljoen I'm uh the -huh. Zal het beter gaan, zie jij jezelf staan? Zal ook een ander zo graag met je samen gaan? Je bent niet echt alleen, het is voor iedereen. Ooit een deur die open gaat, het is nooit te laat. Ooit zal het beter gaan, zie jij jezelf staan? Zal ook een ander zo graag met je verder gaan? Je bent niet echt. Mooi Gerard. Ja, nu is single ooit. Dank je wel. Als uh, mensen dat uh, bekijken op uh, YouTube. Hè, want uh, daar uh, staat hij uh, ook op. Ja. zie dus volgens mij uh, de, is dat de opnamestudio uh, die je dan leuk. ziet. Ja, dat is de studio. Heel van leuk, ja, ja, ja, ja. Dus uh, dat, uh, dat is gewoon uh, de videoclip uh, bij het uh, nummer geworden. Ja. Nou ja, ja het ziet er heel mooi uit. Dank je wel. Zeker. Het arrangement, uh, Gerard. Het is, uh, het is een stevig arrangement. Uh. Ja, ja, ja. Ik had, uh, het, is, het, is, het, is, het is eigenlijk een beetje ook een, een beetje rockachtig, ook. Hè? Ja, ja, ja. ja. Rock-pop nummer is daar geworden. Ja, ja, ja. En ik had het zelf, had ik het iets symfonischer zelf gemaakt. De demo die ik gemaakt had uh, was vorig jaar in deze tijd denk ik dat ik dat maakte. En zo, zoals ik al vertelde, werd uh, door Janette De Plug. Jeannette ja, ja, ja. gevraagd uh, of ik dat, uh, de, een nummer had uh, wat zij als eindexamenproject kon doen. En dat heeft zij uh, opgepakt. Uh, zij heeft het nummer uitgekozen. Ooit oh, is daarmee naar de studio in Boekel gegaan bij Geo Gielen. En die heeft het arrangement opgemaakt samen met, met, met Janette. En dat ja. zo uitgevoerd. En ik heb ook toen gezegd: van, maak ervan wat jullie mooi vinden. En dan kijken we wel wat het wordt. Leuk. Ja. En dat is ook zo gegaan. En ik ben, ik ben er heel blij mee. Het past me als een jas. En ik werk er graag mee. En, uh, het vervolg is ook dat... Uh de producer waar zij mee samenwerkte... Geo Gielen, dat is jullie al bekend, denk ik. Ja, ja, ja. Nou, Geo, uh, heel fijn mee samenwerken. Inmiddels heb ik al een tweede track, uh, song met hem opgenomen. Die is hij nu aan het mixen. Aan de dertigste worden de backing vocals ingezongen. En een nummer, het een nummer wat daarna komt... is hij nu al zijn arrangement op maken. Dus ik maak thuis mijn eigen teksten. Demos, melodieën. Ik maak daar wat opnames ja, ja. van. Maar dan laat ik hem er weer op los. En hij, uh, argent, uh, qua arrangement is hij echt wel... Uh, ja, erg goed vind ik. En passend bij hetgeen op een gegeven moment. Ja, bij hetgeen wat, wat je doet. Ja, aanvullend, verbeterend, ja. absoluut. Nee, wat is zeg ik? Het is lekker nummer. Nee, dankjewel. Ja. Het is ja, een beetje inderdaad rockpop. Zo ja. komt het over. Nou, De, Ik, uh... ik zag net ook te luisteren. Nou, mag best. Het, op, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. dan toch ja. ook uh, toch. Ook die, die, die uh, zeg maar, een beetje toch een rauwe stem, zeg maar. Ja, ja zo, lekker. Wat, uh, ja. ja, met je randje eraan. Dat, ja, uh, ja, dat... Uh, ik had hem zelf zonder randje gezongen, <laughs> echt mijn demootje. Maar jij zegt, je een randje aan? Dus ja, ja, even, even meer power erin. En, uh, ja, ja, dan ja dan Maar er... wacht even hoor, een rauw randje eraan. Ja, dat gaat vanzelf. Oh, dat gaat Hoe denk je dat dat oma Henk alles denkt? <laughs> ja, ja, ja. Oma Henk en, uh, op de camping. Geweldig. Ja, maar ja. Als je dat te ja, ja. vaak doet met je stem, nee. forceer je niks. Nee, nee, nee, nee. Maar, maar ik... Maar voor mij is dat heel makkelijk. Oké, okay, nou ik ben blij ja, voor je. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe je? We hebben dadelijk ook vrij gezegd dat nee, nee, ik alleen ben. Al die vrouwen die houden, dan niet van mij. Mannen, mannen, we gaan op naar het nieuws alweer. Het is alweer zover. Oké. Okay. Dus dank je wel voor je komst in ieder geval. Of gaan we zometeen naar u ja, nog, nog even ja, nou, ik pra nou, pra en ik praten? Heb, ik heb nog een paar vragen. Oké, okay, nou ja. we sluiten af met waar je het net over had. We ben er allemaal, Max. de tot zometeen na drie uur. En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou reutje, elk jaar dan gaan we lekker met z'n allen gezellig naar de camping toe. Na een jaar van werken wil je wat ontspanning en oh oh oh wat zijn we moe. Op de camping aangekomen zie je veel bekend. Hey, nou aardig, Met z'n allen bij elkaar. Hey, op de, Zet de champagne maar klaar. Hey, op de S'avonds klokken met elkaar. Hey, op, de hey, op de camping, Op de camping. Hey, op de, camping. de hele nacht al had we het. Geen papier op de wc. Hey, op ik, ik wil weg! Ik wil de Ik zit hier nog geen vijf minuten of die hele camping komt om de straat aan! Hou je smoel! Hou je smoel! Hou nou toch eens je grote smoel! Alle dagen regen, ik kan er niet meer tegen! Wat zit ik hier nou toch te doen? Doe mee met laverjaalsen en al mijn geld verbranden!